NOS Nieuws van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft een man aangehouden voor de moord op een Amsterdamse fietsenmaker. De 39-jarige verdachte werd opgepakt in een huis in Amsterdam-West. De fietsenmaker werd half maart in zijn winkel doodgestoken. Op dat moment waren er ook klanten. Het motief voor de moord is niets bekend. Er werd niets gestolen. De krantenbezorgster, die vanmorgen in Rotterdam-Delfshaven is neergestoken, is nog altijd niet buiten levensgevaar. De 51-jarige vrouw werd vanmorgen zwaar gewond naast haar fiets gevonden aan de pasteursingel. Er is nog geen spoor van de dader. Steeds vaker worden psychiatrisch patiënten opgesloten in een TBS-kliniek... terwijl ze niet strafrechtelijk zijn veroordeeld. Er zijn er nu 38, meldt NRC Next... op basis van cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De patiënten zijn een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving... maar zijn niet schuldig aan een misdrijf. Rechters en de stichting Patiëntenvertrouwenspersoon maken zich zorgen. Volgens hen zijn de rechten van de patiënten in het geding. De Nederlandse economie blijft groeien, meldt het CBS. Het afgelopen kwartaal was de groei een half procent vergeleken met het kwartaal ervoor. En 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Consumenten geven meer uit aan horeca en recreatie. En bedrijven kopen meer computers en vrachtwagens. Ook op de arbeidsmarkt gaat het beter. De werkloosheid daalde afgelopen kwartaal met 24.000 mensen. Duitsland weigert om 900 asielzoekers terug te nemen van Nederland. Ze hadden zich in Duitsland laten registreren als vluchteling en reisden daarna verder naar Nederland. Volgens de Europese afspraken moet het land waar vluchtelingen Europa binnenkomen hun asielaanvraag afhandelen. Duitsland wil de 900 asielzoekers niet terugnemen omdat ze niet officieel hebben gevraagd om bescherming. Zolang er geen oplossing is voor de onenigheid tussen Nederland en Duitsland zitten de vluchtelingen in een noodopvang. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag wat stapelwolken... en in het zuidoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 16 tot 23 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 5 kilometer file tussen Diemen en Muiden. Op de A9 richting Alkmaar, 3 kilometer tussen Afrit, Haarlem, Zuid en Knopend Velsen. En op de A27 Breda in de richting Utrecht, daar staat tussen Hank en Gorkem 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 U luistert naar Watertoren Sport. We hebben te gast Willem van Hanegem en uh, uh, Henny Rukert en Ron Perenboom-Voller. Ga straks verder met hem praten. Eerst een stukje muziek. We gaan uh, en, en, en, verder of, met uh, ons uh, programma uh, De Watertoren Sport. Dan gaan ze daar naartoe en dan gaan ze daar op het baantje gaan oefenen. En dat is Ron Perenboom-Voller die u hoort praten. Pardon. Tegen Willem van Hanegem de gast van vandaag. Willem, uh, net voor het nieuws wilden we over Frank de Boer en zijn afscheid gaan praten. Toen had jij geen tijd meer om wat te zeggen. Heb je er nog een mening over? Nee, ik... Nee, uh, <laughs> het was tijd dus, uh, Ja, daarom. En daar moet je je aan houden, zei jij altijd. Dus uh, dan doen we dat. Maar goed, Frank de Boer weg. Nee, die heeft, die heeft het... Uh, geweldig gedaan. Als je vier kampioen wordt... Uh, dan is het top gewoon. Ja, dat is en, top. Uh, elke keer wordt erbij gehad over dat gezanig... wat er toen was, dat gezegd gewoon met Johan... en met al die mensen. Maar dat is helemaal niet, niet zo... Uh, maar nou, op een gegeven, gegeven moment is moos. je... je houdbaarheidsdatum als trainer... is toch op enig moment bij een club op of niet? Dat is toch gewoon zo? En dan ga je toch naar een andere ja, club? Wat, uh, ja, wat... Je hebt natuurlijk uitzonderingen. Ja. Wenger heb je, Foppeda, heb je een, misschien nog één of twee, maar dat, dat is het dan ook. Maar dat is eigenlijk, ik zat eraan te denken van de week, dat is niet te vergelijken. Hij heeft jonge gasten. Dus daar gaat er wel eens één of twee weg. Maar het blijven allemaal jonge gasten. En als je een, een ploeg hebt met een zwinger, er zitten wat oudere spelers in. Nou, op een gegeven moment is dat over en die worden dan vervangen. En dan krijg je weer allemaal... Nieuw bloed binnen en dan ga je weer eigenlijk overnieuw beginnen. Maar als je leeftijden hebt van 18 tot 22, ja, ja dan is, zit er helemaal bijna geen verloop in. Dus dan krijg je elk jaar krijg je dezelfde jongens, dezelfde trainer, ja, en op een gegeven moment is het denk uitgewerkt. Ze denken ze, ja, nu hebben we het wel gehad. En maar, maar dat is denk ik, nu is dat volgens mij aangekomen. Want hij zegt het zelf, het kost hem ook moeite om toch weer maar weer die drang te hebben om die gasten achterna te zitten. Want hij wilde op een manier spelen... zoals hij dat in die periode deed met vergaal. Toen hij erachter stond... niet maanden had je een geweldig as en een kleiverd. Toen was het heel saai, maar heel goed. Ja. Toen was het soms heel vervelend om te zien. Maar er werd zo goed gespeeld... en alles was bijna vooruit. En nu wil hij wil dat ook, maar die gasten... Gaan niet vooruit. Die, die hebben dat nu niet. Nee. nee. Die hebben niet het gochmen om zo te, te spelen. Dus nu wordt het gevaarlijk. Want is het nog te, niet, Dan zie je net als van de week... Moet je tegen de graafschap... ja, Dan, dan moet je ineens iets anders brengen. En dan is iets anders... Dat is dan strijd. Het kan, kan niet waar zijn... Dat jij het op de graafschap... Uit het kampioenschap verspelt. Dat is bijna onmogelijk. Maar Frank heeft in zijn... Maar dat is mentaliteit. Ja, ja maar... Maar dat kan je wel leren als je ook wel eens op een andere manier wil uh, laat spelen. Ja. Niet alleen maar van uh, als het gaat, dan gaat het en dan is het heel mooi. Maar ook als het niet gaat, dan moet je denken, nu moet je strijd leveren. Ja. Maar Frank heeft niet genoeg te vertellen gehad. He? Over Mars CS, die zitten op het geld. Frank had heel andere plannen en die kon hij niet doorvoeren. Ik denk dat dat de belangrijkste oorzaak is. Dat Ja, toch gewoon... dat kan ik me niet voorstellen. Nou, het is echt zo. Ja? Ja. Frank, Frank, heeft, Frank heeft niet kunnen kopen wat hij wilde kopen. Hij wilde versterkingen, hij wilde Europees meedoen. En dat kan niet met zo'n ploeg met jonge jongens. Maar ja, dat betekent nee, nog steeds niet dat niet, je niet van de graafschap... Uh, ik, ik, kan, nee, verliezen. Nee, dat, ik kan me niet voorstellen, hem een beetje kennende... dat hij dan daar zo lang blijft zitten. Uh -huh. Dat bestaat niet. Nee. Volgens mij hangt er iemand aan de lijn. Ja, maar ik heb eerst nog een andere vraag aan Willem. Willem, heeft het voetballen jou veranderd? Dus het profvoetbal? In wat voor zin? Als mens? Ja, ik ben er nooit eens over in verschillende landen geweest. <lacht> maar, nee, wat, wat, wat zegt u net in het begin? Ben je dat uh, gek? Dat mensen naar je kijken of denken van, nou ja, dat vind ik gek. Ja. Dus uh, eigenlijk is dat geen verschil als toen ik in de bouw werkte. Als ja, vind heel raar, maar. Ik weet nog toen jij je stekker had. Toen kan je nooit veel geld verdiend hebben, want je gaf alles weg. Je bent nu heel veel geld gaan verdienen als voetballer. Geef je het nog allemaal weg? Nou, als je nu zou spelen... Ja. Ik, ben al, ik ben al een hele tijd uitgespeeld. Aha. Maar ik, ik ben gewoon tevreden geweest. Geld interesseert mij helemaal niet zoveel. Dus het heeft je niet echt veranderd? Nee. nee. nee. Volg jij het voetbal in Haarlem? Nou, nu minder. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik heb een, een periode gehad... Dan begon ik s'morgens vanuit de Zuiderpolder met een van de jongens voorop. En dan begon ik bij uh, Rippeda. En dan ging ik BSK voorbij. En dan ging ik zo na, na, naar het Spanen toe. Bij het ziekenhuis. En dan ging ik naar Dio. Uh, Type, BCO. En dan ging ik weer langs het water naar de Brug toe. Huh? Niet, niet naar het voetbalclub De Brug, want daar, daar eindigde ik ook vaak. Maar dan ging ik naar die Witte Brug toe. Want is dat ook een, een, een voetbalclub. Misschien Spanen of zoiets. Maar Dio zat, bedoel je? Nee, verder op, Verder naar, naar de, de, de brug. Oh, okay. naar Martijn, toe. Martijn, een, die speelde in het die gasten. Dat Martijn Prinsen nog. van voetbalinhaarlem.nl Die weet vast welke club je bedoelt. Martijn, Willem is onze gast. Dat heb je gehoord. Goedemorgen, goedemorgen. Morgen. Ik denk dat uh, Willem het over uh, Spanenstad had. Fijne stad. Ja. In blauw. Ja. ja Oké. Okay. Juist. Ja. Ja. Mooi, mooi ritje heeft hij gemaakt, hè? Ja, moet je kijken hoeveel, uh, hoeveel clubs er inmiddels al niet meer bestaan. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Maar hij heeft één club nog niet genoemd. En daar ga jij zondag met, of maandag met je kloppend hartje naar kijken. <laughs> Ik sta maandag bij, uh, bij Schotelangslijn. Dat klopt. Die, uh, die, kunnen een, uh, die kunnen een kampioenschap in de vierde klasse halen. Tegen RCA zal niet zo makkelijk zijn. Ja, tegen Felsen Noord. Oh, sorry, uh, tegen Velsen Noord, ja. ja. En uh, HBC, hè, de, de nummer 2, en 28-8 op Schoten, die speelt uh, tegen RCA. Ja. Uh, en RCA, die, uh, die moet in principe ook winnen... om uh, de derde periode nog in de, in de wacht te slepen. Het zijn twee, uh, twee uh, beladen potjes. Wat denk je zelf? Ik uh, denk dat, uh, ondanks dat het bij Schoten... Uh, de laatste tijd minder loopt dan uh, hm. uh, voor de windstop... en de, de, de eerste periode na de windstop... Ik denk dat het schoten dit wel over de streep de streeptek. En HBC heeft heel veel pech, hè? Een belangrijke blessure. Een aantal jongens naar het buitenland. Ja, klopt, klopt. En dat is. Uh, nou, ik zag het zelf twee weken geleden uit bij Sparmouden. Uh, niet om de, de, de, de andere jongens, zeg maar, tekort te doen. Maar die drie basisspelers, die, uh, en dan heb ik het ook over die aanvoerder hè, die zijn enkel gebroken heeft. Uh -huh. uh, dat zijn wel echt jongens die, die bepalend zijn bij uh, HBC. Uh, ik heb afgelopen dinsdag uh, ben ik bij AFC geweest om even uh, uh, het een en ander uh, uh, door te nemen. Uh, en die, die hebben er nog wel geloof in. Mijn clubje Tweede Divisie, hè? Ja, mooi hè? Mooi hè? Uit bij, HFC, uh, uit bij AFC met drie twee winnen. Ja. En het debuut ja, van een 17-jarig talent, Robert Eindhoven, schrijft die naam maar op... Uh. Ja, hij krijgt nog een, een, een dotje hè, om ja, tot slot te schieten. Daar heeft hij nu nog de pest over in. Dat geloof ik helemaal. <laughs> maar het is een geweldig talent, daar gaan we heel veel van horen. Dat denk ik ook. Wat heb jij met Willem? Ja, wat heb ik met Willem? Um, ik denk, ja goed, hij komt natuurlijk uh, uh, uit, uit, onze, uit onze regio. Een, een bepalende voetbalspeler uh, uh, geweest voor de, voor de geschiedenis van Nederlands voetbal. Ja, ik bedoel, Willem is toch wel een van de... Um, de, de schatten, zeg maar, die het, het Nederlandse voetbal uh, uh, herbergt. Een legend. Ja, absoluut. Ja, dat is uh, de, de juiste woord inderdaad, ja. Oké. Okay. Nou, ik wens jou een uh, ongelooflijk uh, goed weekend. En dat betekent Dankjewel. dat ik uh, voor je hoop dat jij ook een kampioen kan voortbrengen. Ja. <laughs> en de mensen die het uh, willen volgen, voetbalinhaarlem.nl, want dat is je site. Ja, klopt. En we bestaan komende, uh, of volgende zaterdag bestaan, uh, bestaan we een jaar. Ja. En daar hebben we een aantal, een aantal uh, bekendmakingen en, en prijzen aan vastgangen. Van harte trouwens. Uh, dankjewel. Uh, we hebben nu een, een, een actie met uh, er komt een een grote uh, voetbalshow. Met uh, uh, Edwin Struijs, Paul Honkoud, Foppe de Haan die komt langs, Ronteboer, de Boer, Wim Kieft. Uh, ja, kijk op de site hoe je aan die, uh, aan die kaart kan komen. Edwin, Ed Edwin zou nog hier naartoe komen, want die wilde Willem ontmoeten en vragen of hij ook mee wilde doen. Ah, uh, maar Hé Twindy, <laughs> hey, kwam ik alleen maar tegen bij Albert Heijn. <laughs> Liep hij met zijn boekje, weet je niet, van... Uh... Hij was echt zo'n prijsbreker, was hij. <laughs> nee, Piet Romeijn, die komt ook op de hoorden, Nick, van de, de struis. Ga jij daarheen of niet? Ik ben er wel eens meer geweest. Ja. Altijd wel gezellig. Dat is Hé Martijn, een hele fijne week, jongen. Gefeliciteerd. Dankjewel. En je, je aantal volgers, dat groeit gestaag, hè? Ja, dat gaat hartstikke goed in ja. En Ik heb nog één ander dingetje. Ja? Um, Willem, je had het net al heel even over, over de brug, dat hij daar al uh, eindigde op zaterdag, uh, zaterdagmiddag. Oh, toen was het misschien nog zondag. Dat nee, was... zondag. Dat uh, was toen tweede klas, geloof ik zelfs. Hè? Dat was best een aardig vraag. Ik, ik weet het, ze zorgde wel altijd voor spektakel. <laughs> ja, in ja. hey, Morgen speelt uh, De Brug uh, bij Zandvoort uh, de laatste wedstrijd uit haar bestaan. Dus uh, ja goed, mochten mensen uh, morgenmiddag uh, niet zoveel te doen hebben, ga eens kijken. Want ik denk dat het best een, een, een interessant duel gaat worden. Ook uh, uh, vanuit de belangen die, uh, die Zandvoort heeft, want die beginnen volgende week de de competitie Over Zandvoort dat, uh, gesproken, de, ze deden de laatste wedstrijd met vier junioren. Ja. Daar loopt een rechtsback. die jongen is geloof ik 17 jaar. Wat een talent man. Ja ik weet het, ik weet, het, er zijn ook al... Ik heb uh, uh, uh, gisteren de, de tip gekregen dat er een uh, aantal uh, clubs achter hem aan zitten. Nou, oh, nu al. Ja, nu al, ja. Mm -hmm. 17 jaar. Ja, geweldige voetballer. Ja, absoluut. Nou goed. Doei, jongen. Fijn weekend. Hoi. Jij ook. Hoi. Doei. Doei. Doei. Leuk is dat, Willem, hè, dat zo'n site... Ze begonnen met 100 mensen, maar ze zijn nou dik over Ja, maar wat thuis. hij zei, dat, dat klopt ook wel. Dat we vroeger natuurlijk heel snel moesten fuseren. Ja. Maar bij hij schoten, daar had je naast onze gezellen. En ja, die en er ik, daar, Ja, maar daar ging ik ook wel eens kijken. Ja, ja. dat begrijp ik wel. Ja, nee, maar ik bedoel, dat zijn clubs die in ieder geval nog bestaan. Ja. Maar daar gaan er heel veel weg. En HB, wat zei die HBS? HB, HBC? Ja, HBC, ja. Is dat die, die voor de brug bij uh, richting Hoofddorp? Ja. Ja. Ja? Ja, aan de linkerkant. Ja, daar ben ik ja. ook wel eens wezen kijken. Ja. Maar ik vind het, het meest jammerlijke vind ik dat, dat ze bijna allemaal uh, overgaan oh, op kunstgras. Ja. Nou ja, wil je al die uh, vele teams kunnen laten spelen allemaal, want ja, dat is het dat... punt, hè? dan moet ja. je dat wel hebben. Nee, ik begrijp dat wel, maar ik, ik vind het... Uh... Ja, het is anders. Het is, ja. ja. Maar wat vind jij überhaupt van een tweede divisie die nu in het leven wordt geroepen door de KNVB? Ja, we zijn allemaal een beetje aan het kunstelen. En maar, hoe vind je dan dat een club Ja, maar als, de, de, de, dan sommigen willen er liever niet in spelen. Sommigen doen al het mogelijke om er wel in te spelen. Maar het is ook met, met de zaterdagamateurs. Maar, maar het feit kijken. dat je als, als amateurclub, AFC en HFC... die willen absoluut geen mensen in, op contract in dienst nemen. Dat kunnen ze niet, want dan gaat hun hele boeken. Dat zijn clubs van, van 1800-2000 leden. En ieder lid is even belangrijk. Ook de lagere teams moeten voetballen en moet geld naartoe. Nou moet HFC moet dus drie spelers op, op contract nemen. Plus een manager op contract. Dat zijn vier mensen. Je komt er nooit meer vanaf. Daar begint het mee. Het kost je Ja, maar handen, Het is dan toch geld? gek dat ze je dat verplichten. Ja, niet? nou ja. Ze, maar de, dat, dat is precies de vraag. Ja. De, ja. Een tweede divisie. Wat, wat, wat wil de KNVB ja, daarmee bereiken? Gaan, gaan al die mensen naar, en die kinderen naar jullie toe? Ja. Omdat oh, ze allemaal die faciliteiten. En als je nu weer... Het, Geld moet gaan brengen naar drie gasten plus een manager. Ja, dat kun je beter besteden aan, de, aan je jeugd. Zoals je ze dat altijd gedaan hebben. Ja. Maar waarom mag een amateurclub niet in de Eredivisie voetballen? Wat maakt het nou uit? Het gaat er toch om wie, wie er goed is? Je zou zeggen, het niveau is toch al. Uh... <laughs> nou ja, wij wonnen bijna van Heracles... Ja. Uh, in de beker. Hè? Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen. Je bent wel heel erg. <laughs> Echt maar er, is ook, er is ook geen warme bad in Nederland... Nee, bij de voetbalclubs van HFC, hoor. Het is ongelofelijk. Je hebt daar een geweldige na, een geweldige na gezien. Bij jullie lopen al een geweldige na. Je moet je die gasten niet wakker maken. <lacht> ja. Ja, je hebt... Dan raken ze allemaal kwijt. Ja, maar ja, dat is ook het nadeel... van regionale opleidingsclubs zijn. Er gaan zes jongens... uit de E1 van HFC... weg. Twee naar AZ, twee naar Ajax... Twee naar Volendam. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar dat is toch om het Nederlandse voetbal op een hoger niveau te brengen. Dat doe je dus als opleidingsclub. Dat is toch mooi. Dus en ja, dan enorm... is het toch helemaal gek dat ze jullie... als zo'n grote club gaan verplichten om drie van die gasten... En precies, in contracten dat vinden we ook hebben. vreselijk. En, en dan ook nog een manager. Maar ja. AFC, idem dito, hè? AFC wil het ook niet. Kijk, die bollenclubs, die hebben centen zat. Die zal te zorg zijn. Ja. En de clubs in de vierde klasse, die interesseert ja, maar het ook maar dan Zou je wel een centen hebben? Als je dat niet wil, dan wil je dat er niet. Nee, precies. Dank je wel, Willem. Jij krijgt van mij een hele mooie plaat. Nee, nee, nee, nee, ik, ik ga Willem even kennis laten maken van iemand langs de lijn. Veel jonger.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 just yesterday when you held me near whispering WILL Barbara Streisand, een van de favoriete artiesten... van onze gast van vanmorgen, Willem van Hanegem, En natuurlijk Elvis Presley, Love Me Tender, ook nog een klassiker. Prachtig om te horen. En Henny Rukert en Ron Perboom voller praten met Willem. Ja, Willem, we hadden natuurlijk onder die prachtige plaat... waar Charles het over had weer over het voetballen, de KNVB en de jeugd... het is ongelooflijk wat er eigenlijk gebeurt. Want ze beginnen met, nu met allemaal leeftijdsgroepen. Hè? Dus je hebt niet meer de onder 10-1, je hebt gewoon... Ze zijn tien, ze zijn negen, ze zijn acht, ze zijn zeven. En zo door. Dus ze komen allemaal met elkaar te spelen. Dat is al een hele goede ontwikkeling. gebeurt in het buitenland al jaren. Maar wij speelden hier met kinderen van verschillende leeftijden in teams. Het was nooit echt eerlijk. Nu wordt het eerlijker. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Wat denk jij dat er nog meer nodig is om het jeugdvoetbal... echt weer zo te krijgen dat Nederland weer bij de, bij de beste gaat behoren? Ja... Wat, wat, wat mij altijd irriteerde als ik was, uh, ging kijken... dat er zoveel mensen liepen te schreven langs die kant... wat ze allemaal moesten doen. En zelfs liepen ze ouders soms het veld in om die kinderen te duwen... waar ze naartoe moesten lopen. En, en het was heus nog wel aardig niveau, hè? Maar ik denk dat, dat... Laat ze zelf gaan. Laat ze zichzelf een beetje ontwikkelen. Maar ik, denk, ik kan me voorstellen als ik aardig kan voetballen... Of jullie ook, en we zijn zo groot... En we worden elke keer... en dat, dat hoor ik ook vaak van... dat was dan weer de leiding en de coach... van uh, geef af, geef af. Nog één keer en dan ga je eruit. Ja, belachelijk, hè? Dan denk ik, ja, hé, ben je wel goed bij je hoofd. Laat die gozer het lekker pingelen. Maar dat heb ik ook bij de A1 van Ajax gezien. De, laatste, eerder, de laatste man ging mee naar voren... schoot ja, op doel en werd gewisseld, hè? Ja, maar die kinderen zijn dat... na een paar jaar zijn ze dat zat... dat ze gez gezamenlijk gez gez of gewisseld worden. En die denken, dat ze meestal... als ze die vrij creatief zijn... Creatief, ondanks dat ze tien of elf zijn, want dat zit gewoon in je, die zijn het dan zat, die gaan iets anders doen, of ze gaan helemaal niks doen. Er zijn coaches die F-teams met een opdracht het veld insturen. Jij mag alleen maar dat. Jij ja, ja, maar. Ja. Zopen. ja, maar die lopen ook al met zo'n uh, <laughs> papiertje, zo'n map onder <laughs> zo hun ja, nee, dat, ja, ja, Dat is echt, uh, ja, dat ik is zag echt. het ook al bij de, bij de beloftes en bij de A1, bij Utrecht zag ik ook gasten lopen met een. Een leren map. En dan klappen ze hem uit. En dan hebben ze twee voetbalvelden op. En zijn ze aan het trainen. En dan gaan ze. De, de, van die, van die uh, soort kleine damsteentjes gaan ze dan. Dan denk ik, nou ja, maar, denk ik, dat slaat toch helemaal nergens meer op. Nee. Als jij het mocht bepalen, wat zou je nu veranderen? Ik, wat ik uh, vera zou veranderen. Waar ik, oh ja, ik. ik uh, erger me mateloos aan de mensen die lopen te verdedigen... met hun handen op hun rug. Hm. Dat is, dat denk ik, dat je naar de Paralympics zit te kijken. <laughs> ja, maar het is wel zo. Dit is toch geen gezicht. Ik, hoe kan je nou zo verdedigen? Bang je een bal tegen je en, de, en, en het meest verschrikkelijk vind ik nog, de buitenspel. Ja. Vroeger wilde je heel snel in balbezit komen... Toen die je altijd zo snel mogelijk naar voren... om zo snel mogelijk balbezit te krijgen. Zij hebben nu een soort andere regel. Als je daar ergens staat, dan is het geen buitenspel. Nee. Dus elke keer moet je daarmee bezig zijn. van: hey, Je kan niet doordekken, want daar staat hij wel. Maar als die bal deze kant op gaat en jij bent niet attent genoeg... dan loopt hij er doorheen en dan geeft hij maar die gozer die gewoon bijsluit... en die schiet hem gewoon in een lege koop. Of een lege koop, die je die keeper uit met z'n tweeën. Dus dat is al een hele, andere, hele rare gewaarwording als je daar naar zit te kijken. Wij moesten vroegen. Ajax had dat. Nederland elftal had dat, Feyenoord was het. Zo snel mogelijk. Zij zeggen, nu gaat het veel sneller. Nou, ik vind het niet. Wil je, wil je de, de, de ploegen die heel aanvallend wil, willen spelen... wil je die dan een zetje geven? Nou, dan moet je gewoon die, die, die gekke regelen af, uh, Het Helemaal mee eens. Dat is zoiets zo vreemds. Ja. Vroeger was het heel, toen ik nog speelde, heel in het begin, was het ook weer gek. Want als stoor je bij de cornervlag, ja. dan stoor je al hinderlijk buitenspel. Toen en hebben ze dat een beetje gaan veranderen. En dat was alleen, er kwam alleen maar het aan van het, het voetbal. Uh... Ja. Is ook, de buitenspelregel is ook de regel die het meeste uh, ruzie veroorzaakt. Hè? Met, met clubgrensrechters, met clubscheidsrechters. Het is, gewoon als je het afschaft, beter je er vanaf. Nou, je moet de, de normale oude regel ja. moet gewoon weer... Uh, je mag niet over die lijn heen en klaar. Ja, het heeft niets het te maken met de oude regel, maar je wil dan wel altijd naar voren. Dus ja. je moet altijd naar voren verdedigen. En dat gebeurt en, veel te weinig tegenwoordig. Nee, nu, je gewoon, uh, nu, nu blijven ze gewoon allemaal staan. Rondspelen. En ja, dan ook precies. nog bang zijn, uh, ja, rondspelen om het rondspelen. Ja. Ja. Niet rondspelen om iets te creëren. Nee. Nee, dat, dat zie je niet meer. We, ze hebben het alleen over. Wij hebben 71% of 72% balbezit. Ja. Maar wat hebben we ermee gedaan? Niets. Maar Leicester City wordt er wel kampioen mee, hè, met dat aanvallende voetbal. Die hebben er gewoon maanden Ja, maar dat is, wel, dat is wel... Uh, 30% balbezit, maar ze zijn er wel, hè. Dat is wel uniek. Uh, Ik ga zo even bellen met uh, onze man in Londen, Brian Towick, En dan gaan we ook nog even over het Engelse voetbal praten. Dat is natuurlijk wel leuk dit ik althans leuk. Maar nou, nou, wat Willem nog niet weet, maar wat wel een feit is... de man die daar uh, rechts naast hem zit... dat is een meneer in een, in een blauw uh, t-shirt... als ik het zo uh, vanaf de zijlijn bekijk, kijk... Die is, uh, die is ook nog muzikant. En uh, die heeft uh, ook nog muziek meegebracht. Hij moet het zelf maar even aankomen. Ja, doe maar. Oh, ik uh, denk dat je Musher gaat draaien. Dat is mijn beentje. En ja, het ja. nummer wat we hebben opgenomen. It ain't zo. So. Sport. Goedemorgen nogmaals, met Willem van Hanegem als onze gast. Willem, de Engelse competitie is zo goed als afgelopen. Leicester is kampioen. Wat vind je daarvan? Nee, dat is, dat is echt geweldig. Ja, en ik ben niet zo naïef om te zeggen: van, zie je wel dat dat kan? Weet je niet, maar dat gebeurt eens in de zoveel tijd. En daarom is het wel uniek. Yeah. en ik denk dat iedereen op een gegeven moment uh, alleen maar zat te hopen dat zij dat zouden halen. Dat, dat, dat ik kan me niet anders voorstellen. Ik, uh, ik heb Brian Toek aan de telefoon. Did you hear what Willem said, uh, Brian? I did. Good morning, Henny. Morning, Stanford. Good morning. Good morning. I I I, I caught a bit of I didn't understand exactly. Could you nee, verstaat hem er niet. Henny? What did, yes. Yes. What did he say? Sorry. No, no. He he didn't have his. Um, headphone on, so uh, now he's listening to what you say. Well, he said that it's, uh, you know, once every uh, 10, 20 years, something like Leicester winning the competition in England happens, and uh, that it's brilliant. It, we... was, it was fantastic, William, you know, and I, I was just thinking about it earlier, and you're right, and I was reading some statistics, and the amount of possession, ball possession that Leicester had over the period of 38 games, we played 38. We will play the final games on Saturday. 38 games over a period of 10 months, and they had less than 40 of possession. Now, in previous champions, the, the possession wise would be you know 70 or 80 They changed the game. You know there was there was no passing the ball around the back and looking for the goalkeeper and looking for the long ball. It it was just. Move up very quickly, very quick play, score, keep the pressure on, keep within distance of players, and I found that a very interesting point as regards Leicester. It's um, the, it's the most important point what you what you mention now because it's a change. Yeah, sorry, Henny. Willem Willem, uh, for example, says you have to play opportunistic, you have to play forward, forward. You know, I I, I agree, I agree, and, and they, they did. did, they did, and they changed the whole game. Yeah. Uh, you know, we, we, we were, you know, which is Dutch football, the tiki taka and, and the possession, uh, which, you know, the Barcelonas and the Arsenals have brought into the forum. Uh, no, I think we've moved on. We're, we're now getting onto another stage. Mm -hmm. And uh, good, good. I, I enjoy the season very much for that reason. You know everything uh, the, about uh, British soccer. Tell us where Frank de Boer will be the new coach and trainer. I, I think Frank has done very well in Ajax that's obvious but has he got it he, um, he, he his background basically as a player he's won the, the, the major trophies but as a manager he's been manager uh, assistant manager of the Dutch team and manager of Ajax five, I don't think that's, that's enough you Five know? years Five years even so you know it, it's, it's Ajax you know it, it's, it's a big club in Holland but they're not the club they were but um is it enough would Everton take him when they have a chance of um, Lord Klopp has been mentioned he's a bit of a you know a, a bit of a background uh, Pellegrini is available Benitez is available these are big guys big players uh, big managers with, with you know good performance over players I think Frank De Boer would be better off taking if he gets the opportunity Aston Villa possibly Newcastle where he was spoken about last year Are, um Watford could come available. Uh, uh, the Spanish manager there I think could be in a bit of trouble. Mm -hmm. I, I look I, I wish him the best. His brother Ronnie is over here in England at the moment and he's he's uh, he's pushing in the in, in the press that his brother is the best fit for Everton. Now, is that something we should be reading into, I don't know. We But will the, see. We will see. We Mr. Will see. No, Van Gaal, tell me about no, him. Now we're talking. Here's the man. <laughs> Last Wednesday, they, they, they came back. They were 2-1 up, and they left it go. Uh -huh. If they'd won Wednesday, no problem. They play at home to Bournemouth um, tomorrow. They should win that. Not a problem. But they have to wait to see, will City lose to Swansea? Uh -huh. And City has to lose. It's a possibility. Uh -huh. City have come apart. <laughs> Big time. Swansea, uh, they have a new manager in there, French guy. He's doing very well. They've taken him on for another two-year contract. Maybe Swansea will win. And then, um, yeah, he could finish up fourth place, Louis, and the FA Cup, and then leave the club. Wouldn't that be fun? <laughs> <laughs> you know? It and was, uh, every everything was fun with you, uh, Brian, but because of Willem here, we have to uh, to stop now. Okay. Next week, we, we will see what happens. En dan, the things are we're, done, hè? We're talking the FA Cup next week. Um, and um, we'll see from there. Oké, okay, I'll leave you, Henny. Uh, William, enjoy your, um, your day. And uh, thank you very much, Stanford. <laughs> thank you, Brian. <laughs> Oké, okay, bye, bye. bye. bye. Ja, Willem, het is wat, hè, dat Engelse voetbal. Maar jij bent ook trainer geweest, hè? En daar was je ook vrij succesvol in. Maar je bent ook een paar keer met ruzie weggegaan. Ik herinner me nog iets met Van der Herik, waar je niet meer mee door één deur komt. Nee, dan is je herinnering niet goed. Ah. Oh. Nee. Daar heb ik helemaal geen, geen ruzie mee gehad. Nee, nee, ik zeg niet dat je ruzie had, maar het ging niet meer. Hè? Je hebt tegen hem gezegd: ik stop ermee. Ja. Weet je? Dat uh, was naar de wedstrijd PSV uit. Die verloren we met 3-0 en toen had ik het gevoel dat er een aantal waren die niet gaven wat ze moesten geven. En toen ben ik maandags ochtends ben Dus uh, zei ik tegen Mark: ik zeg nou, uh, ik stop ermee. En dat is wat jou het meeste ergert, hè? Dat die jongens die goed kunnen voetballen, veel geld verdienen, niet geven wat ze kunnen geven. Ja, want ik zit nu over, over Engeland. Ik zit uh, zaterdag te kijken naar Aston Villa Newcastle. Aston Villa is gedegradeerd. Hij noemde die nog als eventuele. Ja. Ja. Ja. Newcastle is nu immers ook gedegredeerd. Ja, ze halen twee eruit. En dan zie ik dat die, die gasten spelers van Newcastle... die hebben nog een kans. Want als ze die winnen, dan hadden ze weer over Sunderland heen gegaan. En dan lopen er een, een heel groot gedeelte loopt erbij. Of dat ik, het, ik heb het gevoel dat, ik denk, die hebben een contract. Van als ze degraderen, mogen ze waarschijnlijk weg... voor een schappelijke prijs. Dat gevoel had ik. Want het was hun laatste kans. Ja. en, en deden helemaal niets. Het was zo schrijnend om te zien. En dan zie je... Die, al die supporters... Dit gasten, het is ongelooflijk... zitten altijd ook 60.000 man in het stadion. Ja. Ook uitgaande... gaan er duizenden mee. En dan zie je die mensen staan. Dan denk denken, dat is toch God. Dat je afhankelijk bent van die gasten... Die, die een godsvermogen verdienen... en er dan zo bijlopen. lopen. Dan, dan hebben we het over... Leicester over City, die hebben achter vier spelers, één die was al te oud in Duitsland... dan hebben ze twee centrale hoed... en, en die, die hele grote, donkere... Nou, bijzondere spelers zijn het niet... maar als je daar tegen moet spelen... dan heb je echt een hele vervelende dag. Omdat zij spelen vanuit hun kwaliteit... en dat is het fysieke... Nou, en dan zie je als het één team wordt, want de trainer, dat is een heel mooi verhaal. Ik kom natuurlijk wel eens spelers tegen die ook onder die trainer Ranieri hebben getraind en die zeiden: slechter hebben we nog nooit van ons leven gezien. En nu wordt hij wat ja, man, wordt wat kampioen bij die. Dat, dat is toch eigenlijk, dat is toch eigenlijk meer eens een sprookje. Hij heeft er, denk ik, de juiste spelers op de juiste plek gezet. Dat is gaan lopen. En die gasten zijn er op een gegeven moment in gaan geloven. Geloof, en die ja. zijn allemaal steeds dichter naar elkaar toegetrokken. Maar dat en is... Die, Reinieri zegt, jij de slechtste, dat heb je vaker gehoord... Hè, dat het helemaal geen goede trainer was. Maar het is wel een teambeelden. Daar gaat het ook om, hè? Ja, maar, maar dat... Luister, je, je kan hele goede spelers hebben ook... maar als het niet klikt ja. of die sessie niet op de goede plek... Dan, ja. dan gaan ze al muiten een beetje... En, dit is gewoon één geweldig team... Is het. met twee, twee geweldige spelers. Die anderen zijn net zo belangrijk... want als zij hem niet tegenhouden of niet afpakken... dan komt hij ook nooit bij jou... en dan kun jij hem ook nooit aan ons kwijt. Maar ja. zo, zo is het gewoon. En dat beseffen zij als geen ander. En daarom is het eigenlijk geweldig om te zien... dat je niet allemaal gasten met oorbellen in... Ah. koptelefoons en allemaal lopen met toeters en bellen... dat denk opschiet opschieten man. Ja. We gaan... Uh... Want jij zei straks dat voetbal je eigenlijk niet veranderd heeft. Maar we gaan straks over twee dingen in het buitenland praten. Want daar ben je ook bezig geweest. En dat is volgens mij wel bepalend voor wat je nu bent. Maar dan gaan we doen na de plaat die klaar is staan. En wat is dat? Dat is een. Uh, ook een familielid uh, ok weer, Nee? Ik dat het waar was, nee hoor. Nou, uh, uh, uh, uh, uh, nee, kijk, het was, het was ik, uh, echt heel goed. Dus uh, zo je gek is het niet. Okay, Dank je man. Maar uh, we, gaan, uh, we gaan verder met bluffen. Net. Bluff. Bluff. Doen oh, we ja. op jouw verzoek. Ja, die komen uit. Ja, soms is het ook op het voetbalveld gewoon harder dan je hebben kan. Je buien maken vlekken op mijn hagel. Met mijn handen. Ik heb inderdaad niet zoveel met muziek, behalve dat ik er naar luister, Willem. Nou ja, Bluff is uh, harder dan ik hebben kan. Dit was natuurlijk ook weer naar aanleiding van het overlijden van hun drummer, hè? Ja. onder andere. Uh... Ja, ja, maar als we dan over overlijden praten, wil ik toch met Willem even terug naar uh, uh, het verschrikkelijke gebeuren rond Johan Cruijff. Want wat mij daar opgevallen is, Willem, ik moest toen een, een reactie van jou vragen. En toen zei jij, het meest fijn vind ik dat die Johan Cruijff foundation doorgaat met zijn goede werk. Dat heeft ook te maken met jouw uh, uh, spelen in Amerika. Want daar ben jij eigenlijk onder de indruk geraakt van voetballetjes met een beperking. Ja, maar dat, was, dat is sowieso. Uh, ik vind het ja, met een beperking. Ik vind het, ik vind het uh, altijd heel grappig en leuk om te zien om uh, gasten van een G-team, weet je niet? Wij gaan nou binnenkort gaan we spelen. Of ik ga een. een, een ...gasten allemaal bij elkaar halen. En dan gaan we spelen tegen het G-team van... Uh, ...Jan uh, uit Spakenburg. Leuk. Dat, is, dat is echt... Uh, ...ik, ik fluit eens dat, uh, dat soort wedstrijden. Daarom. Is, meestal na de jaarwisseling hebben zij een een of andere wedstrijd. En dan uh, ben ik uh, de referee. En dan is het gewoon geweldig... ...want uh, de, lopen twee keer 18 gasten... Is dus lopen uh, met z'n 36 in dat veld. <lacht> Maar als je dan ziet hoeveel plezier zij oh, hebben... Ja. En dat zijn, zijn mensen die uh, heel, heel puur zijn. Die zijn echt heel eerlijk. Die voelen, echt, die voelen als jij ze een beetje eng vindt... of jij ziet ze niet zo uh, zitten... dat voelen zij direct, maar komen ze ook niet in je buurt. Nee. En dat vind ik het mooiste van, van dat soort mensen. En klopt het dat dat bij jou begonnen is in Amerika... op de een of andere manier... Laat me nee, nee. dat nee, was daarvoor ook al... Uh, daar hoef ik niet voor naar Amerika, toch? Bij AZ had je ook vaste vrienden, hè? Ja, waar waren geweldig. Dat was leuk, hè? <laughs> ja, ja. ja, ze zijn alle twee al een tijd geleden overleden. Maar daar ja. had ik ook... Ik, ik had net als voor de... Voor de voor schemers die je maakte, had ik voor hun ook... Uh, Want ze waren zo jaloers als ik weet niet wat op elkaar. dat is de ene was en de andere De gode die ze boek weer in de... In de, in de of zo, weet je niet... Want die woonden iets verderop in zo'n huizen. Die, zo die waren zo geweldige gasten. En als je geduld hebt, kun je ze ook heel veel leren. Ja. Dat is echt waar. Ja. Ik, ik gebruik dus wel... Euh, euh, weet ze, die vrouw? Die heeft er een filmpje ervan gemaakt. Oud, oude oud-actrice. Ze leren ik ze te tellen. Dus dan moesten ze die ballen, tien ballen in elke zak. Nou, die hadden die zak open en dan ging die tellen. Eén, twee, drie. Ja, in het begin, daar hebben... Normale mensen ook wel eens problemen mee. Van, die gingen van de zeven naar de negen. En dan gooide ik die zak weer leeg. En <laughs> overnieuw. En, maar op een gegeven moment... Dus, gaan ze allemaal. En op een gegeven moment zat ik wel eens achter zo'n fruitautomaat. Nou, dan heb je midden, links, rechts En zet zat hij naast me. En dan mocht hij op een knop drukken. Als dus ik zei links, dan is het links. Midden, midden, recht. En in het begin kostte mij dat wel eens een hele mooie quote. Maar toen drukte hij te snel... Dus er was meteen met twee sterren weg, bij wijze van spreken. Maar dat was gewoon geweldig om met die gasten om te gaan. En het mooiste was Klaas en Louis. En uh, Louis die mocht niet smaarders komen. Klaas mocht smaarders komen. Klaas was de wat minder begaafde, zeg maar, van die twee. En dan hadden we een wedstrijd gespeeld. En dan zaten we in het En dan zaten we het te een beetje. En dan hadden we verloren. En dat was toch een beetje een vervelende stemming. Ging de deur open en dan kwam Klaas nou, uh, gewonnen. <laughs> 7-2. <laughs> ja, nou, en zoals wij nu ook reageren, zo reageerden de spelers ook allemaal. En dan was de bijna, door zijn opmerkingen, een hele andere stemming. Andere stemming ja. Dat was gewoon zo mooi. En ik, ik, ja, ik, ik vond het geweldig. Want ik zat toen in Duitsland en toen hoorde ik dat Klaas, het lobby, er slecht voor lag. Dus toen zat ik in Freiburg met, de, met de, de EK, was dat, geloof ik. Dus toen ben ik naar Alkmaar maar toen was hij net overleden dus. Want we gingen ook naar de verjaardagen... van die, van die gasten. En Leuk man. We zoeken... echte en pure gasten. Maar het mm. bent. Je bent wel emotioneel, hè? Daar had jij ook nog een vraag over. Nee, nou ja, het, het, het, het, het overlijden van Cruijff... heeft jou behoorlijk aangegrepen. Ja, maar dat... dat, dat vind ik niet zo gek. Mm. Om, omdat ik... ik kreeg toen al dat bericht... Toen het naar buiten kwam, kreeg ik al het bericht dat het, heel, uh, dat het er niet goed voor stond. Dus ik was al de hele tijd daarmee bezig. En, en dan, dan, staat ik in de, of dan ben ik bij, bij Feyenoord tegen HZ, geloof ik. Nou, dan gaan de mensen gaan klappen. Ik denk, daar heb ik helemaal geen zin in. Zei, uh, dat had iemand dat gefilmd en die zei, ja, maar hij had uh, zijn telefoon nou. Telefoon die gebruik ik nooit. Die staat bijna altijd uit. Dat kan hij niet meer weten. Ja. <laughs> <En> dit, <laughs> dus ik denk ja. Je wil het zien zoals zij het willen zien. Maar ik zag het op mijn manier. Dat ik dat op dat moment helemaal niet gepast vond. Om heel uitbundig te gaan klappen. Terwijl, je, terwijl ik wist hoe de eh, vork in de stil zat eigenlijk. En eigenlijk eerder wij onze topsporters. Of muzikanten wat dan ook. In Nederland doen we dat niet. Zo'n stadion uh, had toch al heel lang naar hem vernoemd moeten zijn. Ze ja, nou, dat, dat, daar ben ik ook moe van. We ja. denken, wat een schijnheilige, hypocriete mensen. Nu toen plotseling dat, wel. Ja, toen ja. het stadion klaar was, had je gewoon zeggen, dit is het Johan Cruijffstadion. En niet nu dat er een paar mensen die het zo interessant vinden om ineens op de televisie te zijn weer. En over Johan te gaan praten, dit allemaal, dat. En ineens zeggen van het stadion. Dan begint, iedereen begint er maar weer achteraan te hollen... en dat stadion moet zo heten, zo heten. Nee, dat hadden zij uit zichzelf moeten doen. En ik zou... Als ik familie dit was, zou ik zeggen... ik, ik wil het helemaal niet hebben, joh. Wel hm. nou, lekker zitten. He, dat had je toen moeten doen. Toen hij nog leefde, hij had dat gewoon... het uh, Johan Cruijff stadion moeten doen. Niet nu. ineens dat er een paar van die gasten... die het zo interessant vinden om dat te zeggen... dat je daarna gaat luisteren dan. Helaas vliegt de tijd... En ik wil nog één heel schitterend gebeuren met Willem bespreken. Namelijk zijn verblijf in Saoedi-Arabië. En hoe hij daar met Lex schoenmakers een hulptrainer getraind heeft. Dat ging geweldig, Willem. Zeer succesvol. Ja. Kan je het verhaal herhalen? Nou, de eerste plaats hoe ik daar ben gekomen... dacht ik dat het eerst oh. iets was van, van poets. Er <laughs> <laughs> kwam een fax binnen en een Saoedi-Arabië. Ja, ja. Ik dacht echt, ik denk, dat, dat is een geintje, die gaan we erin luisteren. Want ja. toen ben ik na gaan vragen en toen bleek het wel serieus te zijn. En toen ben ik naar Engeland gegaan, wijk zelfs, daar zat die prins. En dat is toen rondgekomen en toen zijn we richting uh, saudi arabië gegaan met de hele familie. En Lex. En, ja, tuurlijk Lex. Uh, nou, en na een paar weken, het, het ging geweldig hoor. Die gasten die spraken net zo Engels als dat, uh, dat ik sprak... Dus het was ook niet veel bijzonders. <lacht> maar, die kon je, maar je kon wel makkelijk communiceren. Maar toen was er iemand, een Marokkaanse man uit Den Haag. Die had zijn opgeworpen als uh, tolk. En die kregen we toen als tolk. En dat is een hele aardige man, hoor. Dat is, buiten dat. Maar, maar hij, hij liep ook altijd op voetbalschoenen. Lex noemde hem uh, Lucke Duque. <lacht> maar hij liep altijd achter mij. Dus het was net een, een schaduw, weet je niet van... Maar dat, dus, we hebben wel gelachen. Maar die man... Als ik nou zei tegen hem... Hé, uh, hey, luister, nou, zeg nou tegen die gozer... dat hij eruit moet blijven. Waardoor hij eigenlijk al vrij staat... maar doordat hij er weer in komt... kunnen ze hem meteen weer insluiten. loopt hij weer de dekking. En dan ging hij een verhaal ophouden. Het duurde bijna drie minuten. Dus ik zei, wat ben je een nou god voor die man aan het zeggen, man? <lacht> ja, maar dat is heel iets. Ik zei, ja, je moet gewoon zeggen dat hij eruit moet blijven. En niet in de dekking moet komen. En dat ging zo de hele tijd ging dat door. En, en Lex maakte dan ook weer allemaal van die, die grapjes met hem. Met maar, de, ra de ramadanders. Je die, die moet zeggen dat ze honger hebben. Ze moeten die bal opvreten. <laughs> <laughs> maar hij durfde dan natuurlijk niet te zeggen. Hij was echt hij was de doopte. Hey, maar je was wel succesvol. Ja, we hebben wel we zeggen... We, hebben, we hadden aardige elftal. Hè, dat. Alleen, het meest irritante was dat... op een gegeven moment gaat het nationale elftal... Moet ja. spelen. En dan ben je zomaar, ik denk... acht weken, negen weken, zijn we negen spelers kwijt. Aan het nationale elftal. Maar de competitie gaat gewoon door. Maar je zou bijna kampioen worden. Dat is ook legendarisch, dat verhaal. Nou, we, hebben, we hadden alles gehad. We waren de Arabisch kampioen, de League Cup. Ze werden dan kampioen, de Super Cup. We hebben alles gewonnen. En toen twee wedstrijden voor het eind... Toen kwam er een of andere prins uit Amerika... en die man die nam het over. Van de voorzitter. Ja. En toen moesten we met Prins Nawaf. Dat was een hele uh, hoge man, was dat. En de en, en secretaris, die man, die prins uit Amerika. En dan uh, Lex en ik zaten we zo... en die man die had zes punten voor... en <laughs> dat is allemaal flauwekul Dat echt allemaal, dat sloeg nergens op. Je hebt alles gehaald en daar stond er een vraag op van... Ja, Volgens mij zijn ze conditioneel niet in orde. Dus Alles ik, gewonnen? Ja, dus ik kijk Alex aan en ik zeg: die is niet goed bij zichzelf. Nee. Ik zeg: kom op, ik ga weg. Hij zegt: ja, ik zeg, ga weg. Kom. Dus ik stap op en ik uh, loop uh, weg. dan komt de secretaris achter me aan en die zegt: uh, Je hebt de prins beledigd. Ik zeg: Nee, als ik iets ga zeggen, dan ga ik hem beledigen, want dit slaat nergens op. Ik zeg, daarom ga ik weg. Maar toen kwam ik de laatste wedstrijd op uh, non-actief te staan. En ze werden uh, gewoon kampioen trouwens. Dat, uh, dat was helemaal geen probleem. Maar ze hadden gewoon, uh, waren gewoon echt goed elftal. Uh. Het kan, kon makkelijk hier uh, in de, in de, op het hoogste niveau spelen. Willem en de Prins. Verziening. Willem, we hebben genoten van je deze twee uur. Maar ook je hele voetballeven. Dank je wel voor alles. Dank je wel voor je komst. En we gaan eruit met Joe Kokker, want je hebt er nu hey, nee, een nee, nee, nee, nee, je hebt wel gedraaid. Nee, nee. We, gaan, we gaan eruit met uh, The Way We Were. Barbara uh, Streisand. Die had ik, ik niks van as